1 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plag. Goedemiddag. Morgen viert het Vredespaleis in Den Haag zijn 100-jarig bestaan. Straks een werklunch met de hoogste man van het Vredespaleis... Steven van Hoogstraten. Eerst het nos Jan van der Putten. Goedemiddag. Syrië blijft gebruik gifgas ontkennen. Alle 25.000 studenten in Liberia zakken voor hun toelatingsexamen. En PVV vraagt minister Dijsselbloem opheldering over Spaanse voetbaltransfer... Er is veel zon vanmiddag, het wordt 21 tot 25 graden. En ook morgen geregeld zon, maar toch ook wel stapelwolken. Het blijft droog en het wordt ook dan ongeveer 23 graden. Donderdag en vrijdag blijft het zonnig en droog. Het Syrische regime heeft op geen enkele manier chemische wapens gebruikt. En een aanval op Syrië zou Israël en Al-Qaeda-achtige groepen in de kaart spelen. Dat heeft de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Walid Mualem, gezegd op televisie. The United States and its allies are making tegen uh, efforts against Syria to serve Israel. First of all and maybe they are proud of this but also to serve al-Nusra in Syria. Secondly. Verslaggever Lex Rundekamp in het noorden van Syrië, Lex jij hebt die speech op televisie gezien hè? Wat is jou opgevallen? Ja, je ziet heel duidelijk dat de minister van Buitenlandse Zaken redelijk wil om zich heen slaat. Hij uh, zegt dat uh, uh, de Amerikanen eigenlijk alleen, helemaal niet meer willen praten over vrede met hen. Dat, uh, dat ze absoluut uit zijn op een hoog. Ze zegt dat uh, Israël uh, maar moet afwachten of ze nog langer in vrede kunnen leven als die aanval ook echt zal beginnen... Uh, en hij maakte ook de Arabische Liga, daar werd een vraag over gesteld door een journalist, de Arabische Liga, die ook probeerde te onderhandelen over vrede of gesprekken, die maakte die volkomen belachelijk. Dus het Syrische regime, mocht te hebben dat ze ontzettend weinig vrienden in de regio hebben. Het enige punt was dat hij zei van ja, de Russen uh, willen niet in het internationale de, uh, gemeenschap ruzie maken, daarom trekken ze zich nu hier terug. Uh, maar ze rekenen erop dat ze nog steeds sterke banden met ze hebben. Dus een, ja, een wanhoofdpoging om nog uh, enig uh, steun in zijn eigen onder zijn eigen bevolking te krijgen. Ja, hoe, ver, hoe, hoe, hoe zou er gereageerd worden daar bij jou? Nou, ik zat in de kamer uh, bij een van de hoofdkwartieren van het Frije Leger met een aantal mensen te kijken, militairen. Uh, en ik moet je zeggen, de speech begon, op zaterdag er vier te kijken. Uh, die zeiden tegen mij, nee, normaal kijken we eigenlijk helemaal niet... Uh, want we geloven die man toch niet... En nou ja, ik liep drie minuten geleden die kamer uit... en ik was de enige nog achtergebleven. Ja, iedereen weggegaan. Nou ja, toch hangt hen wel wat boven het hoofd als je uh, ze mag geloven. Een mogelijke militaire actie van westerse landen. Hoe wordt Tara tegen aangekeken? Ja, ze, ze kunnen er eigenlijk niet op wachten. Ze, ze, ze, ze, ja, ze hebben natuurlijk als, als vooral rebellen... Gevochten met, met, met machinegeweren en hier en daar wat granaatwerpers en mortieren. Maar ze zijn ontzettend slecht bewapend, ook slecht georganiseerd overigens. Uh, maar ze kunnen het absoluut niet opnemen tegen het regeringsleger van Syrië. Dus ja, de hulp die nu kennelijk aanstaande is, althans ik begin te merken dat ze erin gaan geloven hier, wordt wat dat betreft uh, in de, uh, grote uh, verwachting uh, opgewacht. Lex Runderkamp in het noorden van Syrië. In Antwerpen dreigt een docententekort. En daarom gaan de Belgen in Nederland docenten werven... want in Nederland ziet het duizenden onderwijzers thuis. Schepen Cloot Marinoa van de stad Antwerpen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel docenten heeft Antwerpen tekort? Kijk, ik denk dat er een klein misverstand is ontstaan... omtrent de, hoe zou ik zeggen, de onmiddellijkheid van, van de eis of van de, van de verwachting. Het is zo, om je een, een concreet cijfer te geven... Tijdens de start van het nieuwe schooljaar hier in Antwerpen hebben wij vorige week 22 vacatures gerecenseerd. Tussen die 22 zitten er zes of zeven godsdienstleraars... En het overige zijn voornamelijk leraars in scholen die net opstarten volgende week en waarvoor uh, kandidaturen zijn binnengelopen. Het gaat voornamelijk meer om een, um, om een zicht op de toekomst. Met name tussen nu en 2020 uh, zijn er etnelijke duizenden die nodig zullen zijn. En waarbij wij vastgesteld hebben dat, de, hoe zou ik zeggen, dat het aanbod vanuit de scholen die de leraren opleiden hier in andere te weinig, zou zijn, te weinig kandidaturen zouden zijn. En wat sinds een paar jaren al contacten bestaan tussen Vlaanderen en Zeeland... bijvoorbeeld op dat vlak. En dat er nu een aantal jobdays worden georganiseerd. De ene in 8 oktober en de andere in de week van 24 maart 2014. En wat, wat gebeurt er op zo'n informatiedag, zo'n jobday? En op zo'n informatiedag is het de bedoeling de kandidaten die per groep... Wij verwachten 20 tot 30 per van die dagen. Uh, volledig worden ingelicht over wat de mogelijkheden zijn, wat de fiscale mogelijkheden zijn ten overstaan van die mensen. Die bijvoorbeeld, want het ging hier voornamelijk om... Uh, uh, mensen uit de regio, Canada voor wat men noemt de grensarbeid, wat de fiscale gevolgen daarvan zouden zijn. En het gaat ook om uh, hen uh, een aantal schoolinstellingen in Antwerpen te laten bezoeken. En nader laten kennismaken met wat Antwerpen is, voor zover ze dat niet kennen. Wat Antwerpen onderwijs om die Antwerpen vertegenwoordigt. En dergelijke meer en mogelijk antwoorden op alle mogelijke vragen met de welke van ze vanuit Nederland naar België afgereisd zouden zijn. Ja, Heeft u al aanmeldingen gekregen? Nee, want het is, het is een project dat nu op de touw wordt gezet. En ik neem aan dat de reactie vanuit Nederland voornamelijk het gevolg is van een krantenbericht dat vandaag, ik dacht op de eerste pagina van de morgen stond, dat daarop gereageerd is. Maar wij gaan ervan uit dat er de 30, 35 plaatsen per jobdate uh, verwacht uh, worden of openstaan dat die opgevuld geraken, zowel nu als in, uh, in, uh, in, uh, in uh, maart volgend jaar. Nou, we zijn heel benieuwd hoeveel erop gereageerd wordt. Schepen Marinoa van de stad Antwerpen, dank u wel. De Duitse oud-president Christian Wolff... moet vanwege omkoping op 1 november voor de rechter komen. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de Bondsrepubliek... dat een vroeger staatshoofd wordt berecht. Wolff trad in februari vorig jaar af... nadat hij in opspraak was geraakt... wegens beschuldigingen van corruptie en omkoping.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 De kandidaten bleken niet gemotiveerd en ze snapten helemaal niets van de Engelse taal. zei een woordvoerder van de universiteit tegen de BBC. Liberia is nog steeds aan het herstellen van de burgeroorlog, waar tien jaar geleden een eind aan kwam. Veel scholen hebben geen basislesmateriaal, leraren zijn vaak slecht opgeleid. En de minister van Onderwijs van Liberia zegt dat zij niet kan geloven dat echt iedereen gezakt is. Ze gaat nu met de universiteit praten over de toelatingsexamens.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 Volgens het CBS zien vooral bedrijven die producten exporteren voorzichtige lichtpuntjes.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 Het Pakistanse meisje Malala krijgt de internationale kindervredesprijs. Volgens de organisatie krijgt ze de prijs omdat ze met gevaar voor eigen leven... strijdt voor onderwijs voor meisjes overal in de wereld. Malala werd vorig jaar bij een aanslag door de Taliban in haar hoofd geschoten. En na een lang revalidatieproces in Groot-Brittannië kwam ze er weer bovenop. In juli sprak ze de Verenigde Naties toe in New York. En ze riep wereldleiders op te zorgen voor vrede en goed onderwijs voor iedereen. De 16-jarige Malala ontvangt de internationale kindervredesprijs... van 100.000 euro op 6 september in de Riddenzaal in Den Haag. Madonna was het afgelopen jaar de best verdienende beroemdheid ter wereld. Volgens Zakenblad Forbes bracht de zangeres het laatste jaar... bijna 95 miljoen euro binnen. De 55-jarige Madonna heeft haar inkomsten vooral te danken... aan de wereldtournee rond haar nieuwste album. Hoewel die plaats zelf het niet zo goed deed... kwamen de fans toch massaal op die concerten af. En bovendien verdiende Madonna heel veel met haar kleding en parfumlijn. Op de tweede plaats staat regisseur Steven Spielberg. Die verdiende vooral veel aan zijn oude films E.T. en Jurassic Park. Ja, de mogelijke transfer van Gareth Bale van Tottenham Hotspur naar Real Madrid... heeft ook Politiek Den Haag bereikt... want de PVV verbaast zich enorm over die transfer... Er dus zou zo ongeveer 100 miljoen euro worden betaald voor Beel, verluidt En die transfer zou dan mede worden bekostigd door de Spaanse bank Bankia. En daar is PVV Tweede Kamerlid Teun van Dijk bezwaren tegen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wat zijn die bezwaren? Nou ja, het is natuurlijk schandalig dat wij net uh, vorig jaar Bankia hebben moeten ondersteunen met uh, belastinggeld voor 18 miljard. En de reden daarvoor was dat Bankia te veel slechte leningen op zijn balans heeft staan. En nu gaat Bankia weer zo'n transfer bekostigen van 100 miljoen. Wat natuurlijk een schandalig hoog bedrag is. En straks komt het geld niet terug en mogen wij erbij bijspringen. Ja, nou ja, als dat niet mag, dan grijpt Europa toch in, zou je zeggen. Nou ja, kennelijk zijn er dus geen uh, harde afspraken gemaakt met die lening aan Bankia. Hadden wij niet uh, ingegrepen met die 40 miljard die we aan Spanje hebben geleend uh, vanuit het noodfonds. Dan was Bankia ja, waarschijnlijk failliet geweest. Nu hebben we met veel belastinggeld die Spaanse banken overeind gehouden. En nu gaan die Spaanse banken vrolijk door met waar ze gebleven waren. En dat is namelijk het verstrekken van risicovolle leningen. Ja, nou doet u het een beetje tang en cheek in uw vragen stellen. Uh, u zegt dat minister Dijsselbloem uh, zou moeten worden verkocht aan FC Knudden... Uh, voor een transversal. Uh, wat, wat moet Dijsselbloem uh, nou doen? Nou ja, het, natuurlijk, het kabinet opereert een beetje als uh, FC Knudden. En als, uh, als minister Dijsselbloem een beetje kan voetballen... dan krijgen we tenminste nog iets terug uh, voor onze staatsschuld. Maar uh, ja, het blijft natuurlijk schandalig dat we dat soort bedragen... Uh, gepaard gaan met dat soort transfers. Ik bedoel, die 100 miljoen uh, die nu betaald wordt... die konden we goed gebruiken voor onze staatsschuld. Ja, eh, kunnen ze dat wel hebben, dat u grappige vragen stelt? Nee, nou, ik neem aan uh, dat... ze. Uh, dat ze niet zo zuur zijn in Den Haag, dat ze daar niet tegen kunnen. Maar ja. nogmaals, het, het feit blijft natuurlijk dat het schandalig is dat wij met heel veel belastinggeld, wij zitten hier in Nederland kapot te bezuinigen en in Spanje zitten ze voor 100 miljoen sterspelers te kopen. Ja, ja, ja. ja. Kijken wat er van komt. De PVV-kamerlid Teun van Dijk, dank u wel. Sport. Beachvolleyballer Richard Schuyl stopt. Hij stopt niet meteen, maar in november, als het seizoen ten einde is. Schuyl heeft op 40 jarige leeftijd geen zin meer om nog een keer een Olympisch traject in te gaan. Je gaat of vol door, of, of niet. En, uh, dus ik heb die keuze gehouden om dat niet te doen. Ik heb heel lang uh, volleybal en uh, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Maar om nog drie jaar vol te trainen voor de Olympische Spelen, dat uh, zie ik niet zitten. Een beetje strandgeluiden bij Schuil. Uh, komend weekend komt hij samen met Reinder Nummerdoor... nog in actie op het Nederlands kampioenschap. En daarna speelt het duo nog twee toernooien in Rio en Peking. Schuil won met Nummerdoor verschillende World Tour toernooien... twee Grand Slam toernooien en ze haalden ook drie Europese titels. En daarvoor was Schuil ook succesvol, dat was in de zaal. Hij maakte deel uit van een team dat in 1996 Olympisch goud won. Ja, ook een andere Nederlandse topsporter eh, houdt ermee op. Baanwielrenner Peter Schep. Bij hem is een vernauwing in de liefslagade geconstateerd. Typische wielenkwaal. Maar Schep wil zich niet laten opereren... want de risico's zijn vrij groot van zo'n operatie. Schep nam vanaf 96 deel aan vier Olympische Spelen. En hij werd in 2006 wereldkampioen op de puntenkoers. En ook werd hij Europees kampioen achter de Dernie... en op de koppelkoers met Jens Mauris. En daarnaast schreef hij ook nog verschillende zesdaagsen op zijn naam. 13 over 1, John Hoka, hoe is het op de weg? Nou, het valt mee, alleen één file door een ongeluk op de A1. Amsterdam richting Amersfoort, daar staat bij Muiden de 5 kilometer... en daar is de linkerijst ook afgesloten. Hoofdpunten van deze uitzending... de regering in Syrië blijft ontkennen dat ze gifgas heeft gebruikt. Voormalig president van Duitsland, Christian Wolf, moet op 1 november voor de rechter komen, wegens omkoping. En de PVV, u hoort het net, wil opheldering van minister Dijsselbloem... over de voetbaltransfer van Gareth Bale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 Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Vanavond in Altijd Wat. I have a dream. Precies 50 jaar geleden sprak Martin Luther King deze legendarische woorden. Wij spreken de goede vriend en speechschrijver van Dominic King. En heeft Nederland nog wel bevlogen en geëngageerde sprekers? We gaan op zoek. Kijken dus Altijd Wat om 10 over 9 op Nederland 2 na De Slimste Mens.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 NCRV, lunch, Guilaine Plag. Goedemiddag, zometeen heb ik een werklunch met de baas van het Vredespaleis. Morgen bestaat het belangrijkste Haagse instituut 100 jaar. Voor onze serie in de praktijk zijn we deze week in het InnoSportlab in Papendal. Daar ontwikkelen ze de beste voeding voor onze topsporters. Zo is een brood daar niet zomaar gewoon een doorsnee volkoren brood. Ja, je zult merken dat het wellicht, wellicht merken dat het een vrij stevig brood is. Maar een van de granen daarin is, is tef, een van oorsprong Ethiopisch graan. Dat ook veel door de Ethiopische duurlopers wordt gegeten. Uh, maar je vindt er dus heel veel koolhydraten in terug en via die, uh, die vruchten ook relatief veel uh, antioxidanten. Zometeen weer. Na half twee is er stand.nl. De Amerikanen en Britten lijken op korte termijn in te willen grijpen in Syrië. Voor onze minister Timmermans gaat dat te snel. Hij wil eerst het onderzoek van de VN-inspecteurs afwachten. Daarom is onze stelling vandaag. Het is goed dat de Amerikanen en Britten al aansturen op militair ingrijpen in Syrië. We zijn benieuwd naar uw mening. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101.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 Morgen bestaat het Vredespaleis in Den Haag 100 jaar. En dat wordt uitgebreid gevierd. Hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld komen de Hofstad bezoeken. Maar ja, wat komt er allemaal kijken bij zo'n operatie? Daar ga ik het over hebben met Steven van Hoogstraten. Hij is directeur van de Carnegie Foundation, die het Vredespaleis beheert. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. 100 jaar Vredespaleis. Oh, ben ik al in de uitzending? U bent in de uitzending, wow. ja hoor. Loud en nou. clear. Ja, u moest zich haasten, begreep ik. Maar nou ja. uh, u zit <laughs> ja, precies op tijd op uw stoel. Ik, ik heb die koptelefoon net op, maar gaat uw gang. Vanuit Den Haag hè, hebben we elkaar... Vanuit Den Haag, uh, aan, Alpenmaatlaan, ja. ja aan de goede lijn. Uh, waarom reden voor een groot feestje met 100 jaar Vredespaleis? Nou ja, u, u zegt het. Uh, het is 100 jaar geleden dat het Vredespaleis werd geopend. En ik denk dat elke organisatie die 100 jaar bestaat... Daar aandacht aan besteed ja. En wij dus ook. Ik vraag het alleen omdat er nu ook wordt gesproken... over militair ingrijpen in Syrië. Dat, ja. Ja, is er dan reden voor een groot feest? Nou ja, als je uh, met die achtergrond uh, de vraag stelt... dan is er alleen maar reden tot bezorgdheid. Ja. Uh, dat kan niet anders. Maar. Um, uh, dat is best verhangt, uh, toch? Wauw, ja. Het was ook zo dat een jaar na de opening van het Vredespaleis... de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dat was misschien... Nog een slag waar. Ja. Uh, en dat, dat maakt ook dat je met nodige nederigheid moet kijken naar de dingen die je kunt doen. Maar er zijn instellingen in het Vredespaleis: het internationaal gerechtshof en het Hof van Arbitrage, die al heel wat rechtszaken hebben kunnen doen, die heel wat conflicten hebben kunnen uh, oplossen. Dus het, heeft, het Vredespaleis heeft wel in de afgelopen jaren honderd jaar. Uh, op een aantal punten een nuttige functie uh, gehad. Ja, wat voor maar doelen het... zijn er nog meer bereikt, wat u betreft, buiten het gerechtshof? Ja, je moet het toch zo zien. Het, het vredespaleis is uh, de uitdrukking van de gedachte vrede door recht. Uh, men probeert problemen langs de weg van de internationale normen en standaarden op te lossen. En sommige problemen zijn zo politiek dat die lenen zich daar niet voor. Maar vele anderen wel. En uh, het zou een beetje vervoeren om allemaal zaken aan te halen. Maar je moet aannemen dat er dus toch genoeg conflictstof is... die zich op die manier vreedzaam laat oplossen. Ja, het meest ideale zou zijn als je dus morgen... een fantastisch gesprek over Syrië kunt hebben... wat leidt tot een oplossing. Ja, ik heb begrepen dat er sprake van was... dat de uh, Amerikaanse en Russische gasten die we hebben... met elkaar in gesprek zouden gaan. Maar ik las nu net vanochtend dat dat niet doorgaat. Ja. en De Amerikaanse delegatie is ook... Nu gewijzigd qua samenstelling. Dus ja, ik, en ik net in de taxi hier naartoe hoorde ik het nieuws dat er ook actief uh, een interventie wordt overwogen. Ja, het zijn natuurlijk allemaal dingen waar ik ook maar van kennis neem ja. en, uh, en, en met elk ander uh, de zorgen over deel. Want hoe zit dat dan met de samenstelling? Krijgt u dan een gastenlijst en ziet u dan dat er minder belangrijke mensen in één keer komen? Hoe werkt dat? Nou ja, het, het is zo dat um, het paleis bij zijn honderdste jaar... Uh, de secretaris-generaal van de VN verwelkomt, uh, meneer Ban Ki-moon en zijn echtgenoten. En in de middag heeft het ministerie van buitenlandse Zaken... een mooie conferentie belegd waar uh, ministers zijn uitgenodigd. En sommigen komen als minister, anderen komen uh, als vice-minister En weer andere, weer andere landen sturen een, een hoge official. En de Amerikanen hebben nu een hoge official... Afgevaardigd. Ja, ja. En wat stond er dan eerst gepland? We hadden eerst gepland? een, een uh, meer uh, uh, politieke naam doorgekregen, maar die is dus nu, dat is nu veranderd. Het geeft wel aan dat men dus niet alleen maar komt, of in dit geval nu wel meer, om, om feest te vieren, maar dat er wel degelijk ook zaken gedaan moeten worden. Ja, nou ja, er is natuurlijk alle aanleiding tot, uh, laten we zeggen, een reflectie en, uh, en een goede beschouwing over waar dat paleis voor staat. Uh, wat het ministerie van Buitenlandse Zaken beoogt is een vergadering waarbij eigenlijk wordt nagegaan op welke verschillende manieren... je een probleem kunt oplossen. Dat hoeft dus niet alleen maar een rechtszaak te zijn of arbitrage... maar dat zou ook een vorm van bemiddeling kunnen zijn of van onderhandeling. En daar zitten dus allemaal interessante gradaties in. Ja. Dus het is niet zo dat we nu alleen maar feest vieren. Het is eigenlijk is de bedoeling van die 100 viering dat we naar voren kijken... en dat we wat wij noemen de toekomst van het internationale recht... nog eens even goed tegen het licht houden. Want welke, dat... welke rol moet het paleis wat u betreft spelen in de toekomst? Het Vredespaleis. Ja, ik, ik spreek in mijn rol als vertegenwoordiger van de beheerder. Wij zijn de eigenaar en beheerder van het Vredespaleis. Ik vind dat wat we doen is fantastisch. Die, die internationale rechtspraak is echt een buitengewoon een solide instrument. Maar ik zou wel graag zien dat dat element van bemiddeling... daar een wat grotere rol in zou kunnen krijgen. Dus dat we niet alleen maar de plaats zijn voor, voor rechtszaken, maar dat we ook een plaats kunnen zijn... waar landen elkaar ontmoeten en proberen uh, of een internationaal probleem... of, of een intern probleem uh, verder te brengen. Ja. En is dat ook uh, logisch dat dat gaat gebeuren? Zit dat er ook in? Dat het meer een plek wordt voor bemiddeling? Wow, nou ja. Kijk, wat we zien is dat in andere landen uh, dat vrij normaal is... kijk maar naar Geneve of uh, Camp David of... Uh, we uh, hebben nou ja, ...plekken in de wereld waar men dat gebruikelijk doet. Ik denk dat Den Haag uh, de, de meest uh, geschikte middelen heeft om uh, daarvoor uh, klaar te staan. Ja. Dus ik denk dat die, uh, die stap gewaagd zou moeten worden. Maar uh, uh, dat hangt natuurlijk ook weer van de landen af. En eigenlijk die conferentie van Buitenlandse Zaken is bedoeld... ...om dat allemaal wat verder te verkennen. Ja. Even naar, naar dan het programma van morgen en ja. vooral ook de namen die er komen. Want u noemde al een aantal mensen die daar zijn... Hoe, hoe regel je dat qua veiligheid, qua accommodatie? Oh, nou ja, ik moet me aannemen dat wij de veiligheid uh, op orde hebben. Kijk, ik Uiteraard, al, maar het ik ben begint... me zo benieuwd hoe dat gaat met bomchecks ja, en alles. Ja, maar u moet maar aannemen dat ik daar geen mededeling over doe. Dat mag u ook uh, niet doen. Nee, dat vind ik ook. Ik ben toch de directeur van deze wereld. Ik, uh, ik, ik doe daar in het publiek geen uitlating over. We hebben een solide systeem van veiligheid. En dat zal morgen worden toegepast. Nee. Uh, maar ja, hoe doe je dat? We zijn er. We zijn ontzettend blij dat uh, uh, de koning komt. Uh, die staat daarmee in een traditie van zijn familie. Want koningin Wilhelmina heeft destijds uh, het Vredespaleis helpen openen. En uh, koningin Juliana, laat koningin Brederik, zijn dus ook veel geweest in het paleis bij officiële gelegenheden. Dus het is ontzettend leuk dat ons staatshoofd uh, deze dag kracht bijzet. En een tweede grote gast is uh, de secretaris generaal van de Verenigde Naties, ja, die, en een derde, mag ik ook zeggen, is onze eigen premier, Mark Rutte. En zowel Banki Moon als Rutte zullen een toespraak houden. over de dingen waar, waar we het net over hadden. De okay. rol die het paleis zou kunnen spelen. Ja. En um, uw eigen rol, wat wordt die? Staat u daar iedereen te ontvangen? Nou, of ik, ben, denk ik, ja, ik, ik sta in de lijst. Meneer Bot, meneer Bernard Bot, is de voorzitter van de Carnegie Stichting. Die is de hoofdgastheer. Ik ben daar dan de medegastheer. En ik, eh, ik zorg natuurlijk voor de ontvangst. Ik, we, we hebben gezorgd dat het allemaal. Geregeld is. Er is. Een enorme nou ja, een grote groep mensen die dit bijwoont. En dat moet allemaal in goede banen worden geleid. Maar u kunt zeggen dat ik uh, een van de gastheren van deze dag ben. Ja. Slaapt u goed vannacht? Uitstekend. Ja, weet u het zeker? Ja, dat is een van de dingen waar ik weinig problemen mee okay. heb. Dus ik verwacht ze vannacht ook niet. Dan wens ik u een uh, gezonde spanning toe morgen. En Dank een, uh, u wel. Een uh, goede viering in ieder geval van het 100-jaar Vredespaleis. Dank u wel. Steven Dank van Welstraten. Tot ziens. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is verslaggever Ingrid Koning op pad. Zij neemt een kijkje in een bijzonder laboratorium. Het InnoSportLab in Papendal. Daar helpen ze topsporters op verschillende manieren... om hun prestaties te verbeteren. En een van de manieren is door te zorgen... dat de sporters het beste eten voorgeschoteld krijgen. Gisterenmiddag werd het InnoSportLab officieel geopend. Als hartelijk welkom, u alle vertegenwoordigers van de sport... Het lab is eigenlijk al een jaar actief, maar in het bijzonder deze dag sta, uh, staat centraal dat het inspanningslab, wat u straks allemaal zult gaan bezoeken, gerealiseerd is. De opening is achter de rug en er wordt druk getoost en ik zie ook uh, hapjes die worden geserveerd. Hier zie ik een dame met een dimblad. Ik zie daar iets groens. Wat is dat? Dat is een smoothie. Dus u heeft geen bitterballen? Nee, nee, nee. nee. Daar doen we vandaag niet aan. Het was ook wel te verwachten dat ze alleen maar gezonde hapjes zouden serveren. Want een van de thema's van het Indosportlab is ook voeding. Ik ga daarom deze setting nu ook even verlaten en ik loop om het lab heen. En dan kom ik aan bij het nieuwe restaurant wat onlangs geopend is voor de topsporters. En hier in deze keuken vind je heel veel producten die mede ontwikkeld zijn door het lab. En ik ga hier lunchen met BMX'er Raymond van der Biese. Beetje sla, tomaat op je dienblad neer. Ja, topje, dankjewel. Het ziet allemaal wel heel groen uit hier. Ja, nee, dat klopt. Dus, ja, we zijn hier ook over het algemeen met uh, heel veel topsporters aan het trainen. Dus uh, gezonde voeding is, uh, is, is een must. Ja, we kunnen hier uit, uit uh, drie verschillende warme gerechten kiezen. Je hebt de snack uh, van de week. Dat is een uh, saucisse. Maar er zit wel vetdaks op. Ja, dat staat bij. Dan krijg je uh, een aantal percentages, komt er boven op de prijs. Ja, dat klopt. Om... Uh, ja, vooral jonge uh, de jonge sporters eigenlijk van bewust te laten zijn uh, van, uh, dat een socialische broodje gewoon uh, heel vet is. En te ontmoedigen een beetje. Precies, inderdaad. Dus daar moeten ze inderdaad uh, ja, in dit geval vettax over betalen. Dus iets meer dan, uh, dan een normale prijs. Dus die gaan we niet nemen? Nee, ik zeker niet. Ik ga voor de, voor de wok van de dag. Kipchampions, champignons, touwgé, sugar snaps, rijst en uh, kikomaansaus. Dat zeg maar ook niet altijd alles, maar uh, over het algemeen smaakt hij de wok echt altijd super. Dus... Uh, dat is altijd een aanrader. Geen roomboten nu in de pan? Nee, absoluut niet. Nee, roomboten gebruik ik helemaal niet. Nee. Is dat voor u als kok nou lastig om te koken voor al die topsporters? Nee, dat is echt geen enkele moeite. En waar let je dan heel erg op? Uh, ja, Zo min mogelijk calorieën. Hè? Zo, uh, zo gezond mogelijk. Dus uh, ja... Terwijl Raymond zijn plateau verder aan het volladen is, is naast me komen staan van Nieuw Maas en Hij werkt voor NOC NSF als prestatiemanager Innovatie. Kunt u vertellen op wat voor gebied dit een innovatief restaurant is? Zoals je ziet als we hier even heen loopt, in deze hoek hebben we ons nog de, de, de paar stukken die er nog liggen. Dat is sportbrood. Dat is een brood dat is speciaal ontwikkeld voor sporters. Het smaakt met als krentenbrood. Ja, je zult merken dat het wellicht, wellicht merken dat het een vrij stevig brood is. Maar een van de granen daarin is, is tef, een van oorsprong Ethiopisch graan, Dat ook veel door de Ethiopische duurlopers wordt uh, gegeten. Nou, dit, dit is dus dusdanig samengesteld dat, dat uh, ja, als je dit als basis neemt... Hè, dit, dit is behoorlijk calorierijk, dus als je dan per se gewicht wil afvallen... is het misschien niet helemaal de juiste keuze. Uh, maar je vindt er dus heel veel koolhydraten in terug. En via die, uh, die vruchten ook relatief veel uh, antioxidant. En zo staat bijvoorbeeld altijd hier in deze koelkast... Uh, voor onze sporters wat we noemen onze sportkwark. Dat is een kwark die is uh, gemaakt helemaal op basis van natuurlijke ingrediënten. Er zit niks kunstmatigs in. En in één beker zit uh, maar liefst 20 gram... Uh, natuurlijk eiwit. Uh, melk eiwit. Mijn naam is Floris Wardenaar. Ik werk voor het Innersport Lab Papendal als Embedded Scientist Sportvoeding. En samen met, uh, met u kijk ik nu naar een computerscherm. We kijken naar uh, de output van, uh, van een pilot die we net hebben gedraaid. Met een, uh, een nieuwe uh, applicatie voor op de mobiele telefoon. Waarbij we als het ware de, uh, de kassa koppelen aan, aan de telefoon. Zodat we direct kunnen zien wat de sporter heeft gegeten. Uh, als hij dat ook heeft betaald. Dus die producten die net bij Raymond op zijn plateau lagen, die zien we hier dan terug, gelijk? Ja, we zien, je kunt het in, in principe kun je het gelijk zien. En, en voor, de, voor de sportdiëtist die dan de sporter begeleidt, is dat de mogelijkheid om ook heel snel weer feedback te geven. En het maakt het voor Raymond bijvoorbeeld ook makkelijker als hij dit tool zou gebruiken. Om, eh, om, om sneller aan te geven van wat, wat hij eigenlijk doet op een dag. Kijk eens. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Smakelijk. Kunnen we weer tegenaan voor vandaag? Dat dacht ik. Morgen hoort u hoe het InnoSportlab hulp biedt bij de dagelijkse training van topsporters. Zometeen na half twee in stand.nl bespreken we het eventuele militair ingrijpen in Syrië. Dit is Radio 1. Eerst het laatste nieuws, Gert Kluk. Het kabinet wil het systeem van toeslagen veel eenvoudiger maken. Volgens Haagse bronnen zijn daarover afspraken gemaakt in het overleg over de begroting voor volgend jaar. Het is de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen met één ondergrens. De werkzaamheden van de VN-inspecteurs in Damascus, die voor vandaag gepland stonden, zijn verschoven naar morgen. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Moalem, zegt dat daartoe is besloten vanwege onenigheid met de rebellen over de veiligheidsmaatregelen tijdens het onderzoek. Hij herhaalde nog eens dat de Syrische regering geen chemische wapens heeft gebruikt. De Verenigde Staten zeggen daar bewijzen voor te hebben en braden zich op een militaire actie. De internationale kindervredesprijs is toegekend aan het Pakistaanse meisje Malala. Ze krijgt de prijs van 100.000 euro... omdat ze met gevaar voor eigen leven strijdt voor onderwijs voor meisjes overal in de wereld. Vorig jaar werd Malala bij een aanslag door de Taliban in haar hoofd geschoten. Na een lange revalidatieperiode in Groot-Brittannië kwam zij weer bovenop. En de Duitse oud-president Christian Wolff, die wordt beschuldigd van omkoping... moet op 1 november voor de rechter verschijnen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Bondsrepubliek... dat een voormalig staatshoofd wordt berecht. Hoeluf trad in februari vorig jaar af nadat hij in opspraak was geraakt... ...wegens beschuldigingen van corruptie en omkoping. En dat zijn de hoofdpunten. De ANWB-verkeersinformatie krijgt u van John Zahoka. Met de de A1 Amsterdam richting Amersfoort... ...waar staat tussen Diemen-Noord en Muiden drie kilometer aan ongeluk... ...wel zijn inmiddels alle reiszaken weer open. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Ghislaine Plag Goedemiddag. Het gebruik van chemische wapens door de Syrische regering staat vast. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry gisteren. President Obama onderzoekt nu hoe hij gaat reageren op de gifgasaanval. En ook Groot-Brittannië lijkt in de startblokken te staan. Het Britse leger maakt noodplannen voor militair ingrijpen tegen Syrië. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... wil echter nog niet in actie komen. Niet, niet zonder instemming van de VN-veiligheidsraad.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 Goedemiddag. Om te beginnen drie keuzes voor u. U mag beantwoorden met ja of nee. eensgezind standpunt van de VN-veiligheidsraad over Syrië is uitgesloten. Ja of nee? Nooit helemaal uitgesloten, maar heel onwaarschijnlijk. Het gebruik van chemische wapens door de Syrische regering staat nu vast. Ja of nee? Nee. Het CDA trekt ook een rode lijn bij gebruik van chemische wapens. Wij trekken een rode lijn, maar dat betekent niet dat wij militair uh, ingrijpen. Maar dat vinden wij totaal uh, uh, on en uh, niet bij de wereld uh, vrede horen. Over dat militair ingrijpen gaan we natuurlijk hebben in de stelling. Want u kunt thuis ook meepraten in Stand.nl. De stelling luidt. Het is goed dat de Amerikanen en Britten aansturen op militair ingrijpen in Syrië. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. Stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl. En twitteren mag met hashtag standpunt. Nee, het is goed dat de Amerikanen en Britten aansturen op militair ingrijpen in Syrië. Bent u het daarmee eens of oneens? Daar ben ik mee oneens. En wat is de belangrijkste reden voor u? Nou, eigenlijk kan ik me uh, ook als oppositie redelijk vinden in het standpunt van minister Tim. Want we hebben met elkaar afgesproken dat de Veiligheidsraad nu onderzoek laat doen. Daar moet iedereen uh, aan meewerken um, en met de uitkomst daarvan kijken wat er gebeurt. Uh, en uh, dan is het raar dat er nu al met ingrijpen gedreigd wordt en een partij al veroordeeld wordt um, voordat je precies zeker weet wat er, uh, wat er gebeurd is. En wij hebben het bewijs niet kunnen zien. Nou, de Amerikanen zeggen natuurlijk van we hebben het bewijs: het gebruik van chemische wapens is door het regime uh, gebruikt. Dus dan, dat, is, dat is voldoende. Gelooft u de Amerikanen niet? Nee, die geloof ik niet onmiddellijk. Nee, ik, de, uh, de geschiedenis van de oorlog in Irak... en de aanleiding naar het, uh, hè, hoe ook minister Powell daar in de Veiligheidsraad zei... we hebben overtuigende bewijzen van het bezit van massavernietigingswapens of Saddam Hussein. Die had van alles fout gedaan die Saddam Hussein. En laat er geen enkel misverstand over bestaan. Maar uh, daar zaten ze fout. En als er dus nu op hun blauwe ogen geloofd moet worden, dan is het nee. Maar als je vindt dat ze ze hebben, dan heb je ook geen inspectie nodig. We hebben die inspectie juist gestuurd om uit te laten zoeken uh, wat er nou precies gebeurd is. En dat moet nu met, uh, met grote spoed gebeuren. Ja, maar op het moment dat uh, Amerika de informatie zou delen... met landen als Nederland, zou voor u dan de situatie veranderen? Ja, het ligt er aan wat die informatie is. Dus, maar als uh, daar de bewijzen inderdaad in staan... dat, dat de regering gifgas heeft gebruikt? Ja, dat, uh, natuurlijk. Dan ga je andere conclusies trekken. Als het duidelijk is welke partij gifgas gebruikt heeft... Uh, moet die partij daarop aangesproken worden en het voelen. Want vergeet niet... Al de strijdende partijen in Syrië worden, daar is CDA trouwens niet mee eens, maar worden op dit moment nog bewapend um, door hun vrienden in het buitenland. Ja. En um, ik neem aan dat die partij die en al die partijen die bewapenen, hè, wat wij dus niet willen, we hebben het Nederlandse gingen ook gevraagd daar stelling tegen te nemen, die, hebben, die, die hebben, zijn allemaal partijen tegen het verdrag om geen gifgas te gebruiken. Nou, dus we gaan ervan uit dat de partij, partij bewapend die dat gifgas gebruikt heeft... ook onmiddellijk zijn steun zou kunnen gaan intrekken of eens wat zou kunnen gaan doen. Ja. Dus laat het proces dan nou eens een loop hebben. Wat dat betreft vond ik het heel naar om te horen... dat het overleg tussen de Amerikanen en de Russen... die toch allebei aan een andere kant staan op dit moment... afgelast is vanmorgen. morgen. Nou ja, dat maakt het ook wel heel moeilijk, omdat je nooit alle neuzen dezelfde kant op krijgt in de VN-veiligheidsraad. Dus als je wil afwachten wat het standpunt daarvan wordt, dat het rapport officieel is uitgebracht, ja, dat duurt maar langer en langer. En er komen alsmaar meer serieus om het leven. Dat klopt. Um, en daar ben ik me heel van bewust. Er zijn er al meer dan honderdduizend omgekomen en ik kan u verzekeren dat ik ook persoonlijk die verhalen elke week hoor. Um, maar het... Uh, dan moet je ook een oplossing hebben. Want het tweede probleem met deze stelling is... militair ingrijpen, ja, om wat te bereiken. Uh, want ook daar zijn Amerikanen en Britten volstrekt niet duidelijk in. Wil je, uh, je mag alleen ingrijpen um, of, wanneer de VN-veiligheid het goed vindt... Of wanneer je de humanitaire noodsituatie die daar echt aan hand is kunt oplossen. Ja. En dan dat... hoeft het niet onder bepaalde vlag te zijn. Hè? Dan mag je nee. dat gewoon als een aantal landen bij elkaar doen. Dan kun je dat doen. Net zoals ja. er in Kosovo gebeurd. Dus toen was er ook geen VN-veiligheidsinstemming. Maar dan moet je dus ook het lijden van de Syriërs kunnen verlichten. Dus het zorgen dat er een eind komt aan de slagpartijen. Nou, Alle opties die ik op dit moment hoor lijken daar in ieder geval niet voor bedoeld te zijn. En daar komt nog bij van het zou helpen als je een idee hebt... wat er met Syrië moet gebeuren na de oorlog. Als je wilt dat Assad weg is, oké, okay, uh, wie wil je dan dat er aan de macht komt? Ik zie ook nog wel groepen rebellen... die het waarschijnlijk aan de macht minstens zo slecht zouden doen als Assad. Ja. Uh, die eenzelfde soort ideeën over mensenrechten hebben. Namelijk, het mensenrecht is het recht van deze mensen om alle anderen te onderwerpen. En dat willen we ook niet. En omdat we daar geen overeenstemming over hebben, kun je zeggen, we gaan me niet ingrijpen. Maar ja, dan hebben we met Irak en een aantal andere casen toch wel geleerd dat als je niet weet waar je uit wil komen, je echt onmiddellijk een moeras in loopt. Is dat de reden voor u, voor het CDA om voorzichtiger te zijn vanwege wat er in Irak is gebeurd? Dat is zeker één reden om voorzichtig te zijn. En let ook op alle samenwerkingsbanden die er tussen die twee landen op dit moment aan het ontstaan zijn, ook tussen strijdgroepen. Die twee landen lijken heel erg op elkaar wat dat betreft. Uh, nou zegt u niet voor militair ingrijpen. Iemand op onze site zegt een amerikaans brits ingrijpen is niet per se goed, maar wel noodzakelijk. De huidige situatie is immers het gevolg van de wijze waarop deze landen met hun machtsbasis in het gebied zijn omgegaan. Vindt u daarvan? Nou, noodzakelijk. Um, het kan zijn dat op een gegeven moment militair ingrijpen dus noodzakelijk is. Maar dat bepaal je pas nadat je bepaalt wie er met die waars bezig geweest is. En dat bepaal je op het moment dat je een oplossing hebt voor dat conflict. Ja. En uh, geen van beiden hoor ik op dit moment. Ik hoor een aantal mensen gewoon blind zeggen... ingrijpen, dan is het opgelost. Ja, dat acht ik onwaarschijnlijk. Maar dat is natuurlijk ook omdat Obama als het ware op zijn streep is gaan staan. En als dit gebeurt, dan is voor ons de maat vol. Ja, dan moet je nu wel. Ja, dat klopt. Dat heeft Obama gezegd. En dus moet hij. Maar dan moet hij op dit moment wijs handen om te kijken wat hij dan doet. Ja. En dat en, ontbreekt nu, zegt u? Nou, dat heeft in ieder geval nog niet duidelijk kunnen maken aan de rest van de wereld. En daarom moeten wij gewoon heel voorzichtig zijn. Um, kijk, humanitair gezien zijn er al twee jaar lang hele goede redenen om iets uh, aan Syrië te gaan doen. Hè? Met of zonder gifgasaanval. Die oorlog, daar komen dagelijks uh, niet strijders bij om. Daar worden dagelijks burgers gebombardeerd. Op de meest gruwelijke wijze worden er mensen vermoord tijdens dat andere oorlogen kunnen wij dat nu in real-time met videofilmpjes bekijken. Um, dat is allemaal heel verschrikkelijk. Maar hoe je dat dan oplost, daar zitten we al tweeënhalf jaar met handen mee in het haar. Ja. En die oplossing wordt niet gemakkelijker uh, bij het wel of niet gebruik van gifgas. Maar op het moment dat er nu wordt gesproken over voorbereidingen voor militaire handelingen. De Britten hebben een noodplan klaar liggen. De woorden van Kerry zijn duidelijk. Is het proces nog wel omkeerbaar? <lacht> Wat denkt u? Ja, de Amerikanen zijn natuurlijk een supermacht en die willen laten zien wat ze kunnen. Die zitten trouwens wel met het feit dat ook de Russen daar met een behoorlijk grote vloot um, voor liggen. Dus um, is het omkeerbaar? Moeilijk. Maar veel zal dan ook afhangen van um, waar die wapeninspecteurs... die toch onafhankelijker zijn dan de Amerikanen die zeggen dat ze bewijs hebben. Want de Amerikanen hebben natuurlijk al partij gekozen voor een van de strijdende partijen. Um, waar die mee komen. Vindt u dat onze regering druk moet uitoefenen op de Britten... om hen te weerhouden van eventueel ingrijpen, voorlopig? Het zou goed zijn inderdaad als er een gemeenschappelijk Europees standpunt zou liggen. Maar dat ging al mis bij het wapenleverantiestandpunt. Ik kan het zeggen, die kans is natuurlijk ook erg klein. Ja, ik bedoel, wij waren daar zeer uitgesproken van. Wij hadden zelfs gewild dat Nederland, mij part, het ongeveer geweten ze hebben. Maar uh, op een gegeven moment gingen toch landen wapens leveren... aan uh, strijdende partijen in Syrië. En wij hadden veel liever gehad dat de wereldgemeenschap echt... en dat roepen we nu al twee jaar... met z'n allen besloten had om niemand te bewapenen. Dan, nog, dan los je daar onmiddellijk de oorlog niet meer op. Maar op dit moment gooien we met z'n allen bakkenolie op het vuur ja. daar. Maar wij wachten nu af als Nederland zijnde. Vindt u als CDA dat de Nederlandse regering zich actief moet opstellen? Um, de Nederlandse regering moet zich actief opstellen... om ervoor te zorgen dat er een consensus in die wereldgemeenschap bestaat om ervoor te zorgen dat, uh, dat, dat de strijd daar eindigt. Hoe doe je dat liggen. dan? Nou ja, aan het begin van het conflict zijn wat fouten gemaakt. Bijvoorbeeld, men heeft onmiddellijk gezegd... we erkennen die Assad niet, want we denken dat hij valt. Dus het gevolg was dat er niet meer met Assad gepraat werd... en zijn regering. Dat klinkt aantrekkelijk. Maar omdat hij niet uitgenodigd werd... Um, hielp het ook niet om een onderhandelde oplossing te krijgen? Dus het zou helpen als iedereen, de, iedereen naar die onderhandelingstafel uh, uiteindelijk uh, duwt: ophoudt met wapenleveranties en kijkt hoe je uh, de minderheden en de vluchtelingen daar kunt helpen. Ja. Ik bedoel, het loopt daar nu, uh, er lopen 4-5 miljoen vluchtelingen, uh, de meeste trouwens in Syrië zelf. Die zijn totaal verstoken van, van internationale hulp. Uh, die lopen daar op dit moment rond. Nou, Dat is ook nog wel iets. Hè. Als je kijkt wat Nederland zou moeten of kunnen doen. Uh, er is nu besloten dat Nederland dit jaar 50 Syrische vluchtelingen toelaat. Volgend jaar 100. Uh, in Duitsland gaat het om 5000 Syriërs die worden opgevangen. Moeten we daar ook niet een stap in zetten? Um, wij hebben altijd gezegd uh, opvang in de regio. Dus we helpen al die landen die eromheen zitten om die uh, syriërs goed op te vangen. En daar mag ook best uh, wat voor uitgetrokken worden. Het idee dat je met um, conflict aan het oplossen door miljoenen vluchtelingen uit dat gebied te trekken... en in Europa te herhuisvesten, dat denk ik niet dat we er daarmee komen. Nee. Nogmaals, wat moet premier Rutte nu actief doen? Want u heeft het over we als internationale gemeenschap, maar wat moet Nederland nu doen actieve rol spelen, uh, onder andere in de raad van minister van Buitenlandse Zaken... Die, volgende, die eind deze week weer bij elkaar komen... om te kijken hoe ze gezamenlijk kunnen optrekken. En dan het liefst dus samen met de Russen. Maar ja, ja, dat is natuurlijk wel... Ik begrijp dat u dat zegt, maar China en Rusland zullen ook als blijkt... dat uh, Assad inderdaad gebruik heeft gemaakt van gifgas. dan nog zullen zij niet gaan instemmen met ingrijpen. Dus het zal nooit lukken om daar één standpunt over in te nemen. Ja, maar dan hebben ze wel een wat groter probleem. Want ook Rusland eh, is ondertekenaar van het verdrag tegen chemische wapens. Syrië overigens niet. Dus ook Rusland heeft zich publiekelijk eh, afstand genomen... van dat je chemische wapens zou kunnen inzetten. Op welke wijze dan ook. Dus als zou blijken dat het regime dat, eh, die wapens gebruikt heeft... dan heeft Rusland wel wat uit te leggen. En daarom is het ook het best als het bewijs van wie het gedaan heeft... van een onafhankelijke bron komt. En Want de Russen zullen natuurlijk het bewijs van de Amerikanen niet snel accepteren. Nee. Tegelijkertijd zegt de militair historicus Chris Klep... dat de VN Veiligheidsraad, waar dus nu wordt, naar wordt gekeken door Nederland ook... eigenlijk niet meer van deze tijd is. De wereld is te complex geworden, daar kan de Veiligheidsraad niets mee. En dat leidt er dus nu toe dat Poetin, ook al heeft die verdragen ondertekend... wel gewoon een hoop kan blokkeren. Moet je daarop blijven wachten? Nou ja, de, de, de Veiligheidsraadshervorming is een andere agenda. die een keer, uh, hè, Want het is natuurlijk gewoon... De, de, de, de situatie van 1945 is daar. De overwinnaars hebben een permanente zetel en dus recht gekregen. Dat is wellicht niet helemaal meer van deze tijd. Maar um, goed, dat is wel waar Timmermans naar, naar verwijst. En waar u ook naar verwijst. Van. Dat moeten we afwachten, wat daaruit blijkt. Wat daaruit het rapport nou, het naar voren onder, het komt. Het onderzoek wel. Het onderzoek, kijk, als je een onafhankelijk onderzoek hebt... Yeah. van internationale experts... die door al die partijen ook geaccepteerd worden... voetend en met veel moeite... dan moet je erop wachten wat die rapporteren... Die Veiligheidsraad, ja, dat zal lastig worden om daar een consensus um, uh, te bereiken. Maar um, kijk, als je met z'n allen internationale spelregels afspreekt en je houdt je niet aan, dan kun je tegenpartijen ook wel lastig gaan houden wanneer zij zich er niet aan houden. En dat is waarom, hoe imperfect die Veiligheidsraad ook is, maar we daar wel naar kijken. Overigens, hebben mij wel zwaar teleurgesteld twee weken geleden, dat het de Veiligheidsraad zelf niet was... die, voor, die opriep tot een onderzoek. Dat was wel een, uh, een uh, faalactie van de bovenste ja, plank. Maar dat geeft misschien wel aan hoe de voor ik in de stil zit... rondom die Veiligheidsraad en hoeveel waarde je er nog aan moet hechten. Ja, maar dan zul je snel met iets beters moeten komen. Want als je zegt van wij hebben het recht om in te grijpen vandaag in land A... dan zegt een ander land wij hebben het recht om in te grijpen in land B... omdat wij dat belangrijk vinden... En um, uh, dan ben je elke vorm van internationale rechtsorde kwijt. En dan wordt de rechtsorde weer nog meer dan die al is: de rechtsorde van degene die de grootste vliegtuigschepen heeft. En ja, dat willen we ook niet altijd. Dus. Het, het blijft werken aan die, aan die hervorming. Daar hebben de Syriërs op dit moment trouwens verdraaid weinig aan. Ik kan het zeggen, die hebben daar geen boodschap aan. Nee, die nee. hebben daar heel weinig boodschap aan. En dat is ook het heel erg pijnlijk van deze situatie. Maar ik zou willen dat ik nu opties zag... waarvan ik dacht van, hé, hey, dit gaat de Syrische bewolking uh, helpen. Want uh, daar gaat het uiteindelijk om. Uw collega van de SP, Harry van Bommel, die uh, heeft getwitterd... Vandaag roep ik de Kamer terug van recess om nog deze week over de dreigende oorlog tegen Syrië te praten. Goed, initiatief? Dat mag, maar ik ben benieuwd... Dat mag, dat klinkt heel voorzichtig. Ja, dat, dat kan, maar ik ben benieuwd... Um, erover praten, daar zijn wij voor. Maar ik ben benieuwd met welk voorstel de heer Van Bommel komt. Wat zou de Nederlandse regering anders moeten doen? Kijk, je roept de Kamer terug van recess. Als je vindt dat de Nederlandse regering iets doet wat ze verkeerd doen. Dus als hij de Kamer terugroept van reces, dan zal ik hem ook vragen: van nou wat zou de actie zijn die je van de regering verlangt, die ze niet doen zonder dat wij ze terugroepen van reces? Want anders ben je aan het praten, ja, om het praten. En dan misschien twittert toch hij dat vaak. zo meteen nog? Dan kunnen we dat nog in stand.nl aan u voorleggen. Nou, ik dat niet. Als, ja, als, nou, als hij nu luistert, dan moet hij toch wel twitteren en dan mag het ook naar mijn sms, want die telefoon ligt ernaast. Ja, maar wij luisteren graag mee. Dus dat, oh, dan, uh, dan lees dat ik, ik het smsje voor, hoor. Prima, wij gaan dus naar een tussenstand kijken. De stelling is: het is goed dat de Amerikanen en Britten aansturen op militair ingrijpen in Syrië. Meer dan duizend mensen hebben inmiddels hun stem uitgebracht. 27% slechts is het eens met die stelling. 73% is het ermee oneens. Uh, u kunt bellen op 0800-1101. Wij praten daarover met Pieter Omtzigt, Tweede Kamerloord voor het CDA. Meneer Omtzigt, luistert u mee naar de reacties. Dan vraag ik straks uw reactie. Goedemiddag, Stand.nl. Ik ben het eens met de stelling dat Amerika gaat ingrijpen daar... Want ze hebben het zo vaak probeer bij de Verenigde Naties en tot een conclusie, conclusie te komen dat het, ver, dat het vermindert, maar ze wordt steeds geboycott door de Russen en door die andere ja. landen. Dus ze hebben veel te lang gewacht. Oké, okay, duidelijk dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. U spreekt met leenders uit Venendaal. Hallo. Hallo, ik ben tegen een oorlog. Want als er een oorlog ontbrandt daar, wordt ook Israël en ook andere landen erbij betrokken. Ik ben er een voorstander van om te kijken wat je aan hulpverlening kan doen voor de mensen. En dan en daar of ook mensen hier naartoe halen? Dus evacueren. En, ze, en de mensen daar opvangen? Ja, daar opvangen of eventueel naar andere landen, even, naar andere landen evacueren. Hm. En zoals Duitsland, Nederland, België, Frankrijk. Ik weet natuurlijk niet of het haalbaar is, want ik weet ook niet om hoeveel mensen het totaal gaat. Ja, okay. Maar de mens moet centraal staan en laat de hulpverleningsorganisaties zich goed in gaan zetten... om deze mensen te gaan beschermen. Okay. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Met uh, Ralf Margerand, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, ik ben wel voor een ingrijpen, maar dat moet je dan wel op een andere manier doen dan, dan ik in de algemene zin hoor. Ik ben, ik ben meer van de special operations en dat vergt uh, dat, dat uiterst, dat ver uiterst uh, nauwgezet... Het, het, het spoor opsporen van, van, van die doelen. En nou dat zal, dat zal niet meevallen. De Amerikanen hebben destijds in Irak de boel min of meer laten liggen. En ik denk ook dat veel van die chemische en, en biologische wapens inmiddels in Syrië terecht zijn gekomen. Want die weg, die hoor, die hoor ik alsmaar niet. En ik hmm. denk toch dat het die kant uitgezocht worden. Maar dan dus... wil, doelt u meer op een geheime verrassingsaanval of zo? Ja, zo moet je ja. dat. Als je die situatie daar kent, je kunt bijna niet, niet, niet in een normale met grondroepen aan de gang. Dat heeft maar dan, dan op zin. Assad op waarop gericht? Nee, op, al, op iedereen die die wapens in handen heeft. Niet okay. alleen Assad, gewoon al die groeperingen. Die, die, moet iedereen die, die met dit soort wapens in handen zit, die moet dus afgepakt worden. En dat, dat vereist de uiterste precisie. Okay. En ik denk ook dat Israël in dit geval, wat heeft het alles laten zien in Irak, met die atoomaanvallen. Maar je vergeet ook Iran niet. Dat zijn allemaal van die broeienessen. Die moet je echt gericht aanpakken. Maar niet met een, met een wapen inzet zoals veel van die mensen hier, zoals ook Nederland denkt. Want wij denken weer dat we de weg weten. Meneer Van Bommel voorop natuurlijk. En ook meneer Timmermans, die weten allemaal precies. Hoe het moet, maar alleen wij doen niet zo goed meer mee. Nou, voorlopig doen we nog helemaal niks. Maar dank u wel. Goedemiddag, standpuntnl. Ik spreek met mevrouw Horenstra... Steenwerkerwold. Hallo. Uh, ik ben ook absoluut tegen... Uh, dat uh, er uh, oorlog wordt ingezet. Dus ik ben het oneens met het standpunt. Uh, Vindt u wel dat er iets moet gebeuren? Uh, er zal iets, iets moeten gebeuren... maar het eerste wat moet gebeuren... is afwachten wat de inspectie van de VN uh, oplevert. En als dat een, een duidelijke dader aanlevert ook één dader en niet meerdere daders dan moeten we ons opnieuw beraden. Maar eh, voorgaande eh, ingrepen in eh, Libië, Irak en Kosovo... hebben aangetoond dat, dat eh, ingrijpen van buitenaf met grafgeweld... oorlogsmisten, oorlogsinzet, eh, eigenlijk geen oplossing is. Oké, okay, dank u wel. Even wat tweets tussendoor nog. Frank van der Linde die twittert... als je zelfs nu niet aanvalt, dan heb je nooit echt JSF nodig. Uh, iemand anders is het oneens met de stelling. Het is misdadig en in strijd met het internationaal recht... Een gevolg is alleen maar escalatie in het kruidvat van het Midden-Oosten. Dat het toch al is. En wat zegt de volgende beller? Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag, u spreekt met Veit uh, Mazuleeuw, waar er vandaan. Hallo. Humanitair... Als ik dit allemaal zie wat daar gebeurt, als ik dat zie, die kinderen die daar lijden, en, en, me, en vrouwen ook, dan heb ik mijn ogen niet meer droog. En dan zeg ik bij mezelf: waarom heb je deze persoon niet eerder aan de kant geschoven? Waarom heb je dit gedaan? Hier zijn natuurlijk twee. Uh, er zijn rebellen en er zijn natuurlijk regeringtroepen, die zijn niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt. De ene schuift het op de andere. Maar wat ik het allerergste vind, en daar blijf ik bij, heb ik ze straks ook gezegd toen, ze mij ge toen, toen, ik, toen ik gebeld heb, is gewoon: je moet gericht, net als die twee voorgangers gericht, moet je die doelen aanpakken. Gericht. Ja. En dan moet het afgelopen wezen. En dan moet je proberen ze aan de onderhandeling op tafel te krijgen. Want okay. zo dat nu gaat, wij blijven bezig. In Egypte blijven bezig. We blijven in al die landen maar bezig. Maar vergeet één ding. Dat al hier vrouwen en kinderen en, en, en noem maar op, dat onder hier zwaar onderlijden ja, En daar ja. ben ik zwaar op tegen. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. U stand ja. moet even de radio's achterzetten hoor, anders wordt het lastig. Geef uw mening op de stelling. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Thijssen. Ik ben hartstikke tegen een oorlog. Uh, Assad heeft dat gewild en hij moort zijn eigen mensen uit. En je weet niet wie er allemaal rondlopen met wapens. Dus we hebben, we, ik heb geen zin om weer in een oorlog terecht te komen. Want dan, dan vallen ze onherroepelijk Israël aan en dan staat de halve wereld in de brand. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, standpuntnl. Kijk dan, dat is net niet helemaal de bedoeling. Goedemiddag, Stand.nl. Gaat uw gang. Goedemiddag, met Van der Meijs. Volg spreekt u. Hallo. Ik wil alleen even zeggen dat iedereen zich eigenlijk veel te druk maakt. Want het is een Arabisch conflict, mevrouw. En ik vind dat de, Arabi de Arabieren dit op moeten lossen. Ja. Uh, uh, het is heel triest voor de mensen die, uh, die gas hebben opgesnoven... maar. Er zijn in, in Sabra en Shatila zijn er ook duizenden mensen gedood. En daar heeft niemand zich erg druk om gemaakt. En nu zijn er duizend slachtoffers gevallen in een Arabisch land. De Arabieren kijken toe. En wanneer een Westerse mogendheid... Ik ben bang dat Amerika niets geleerd heeft van, uh, van Irak en uh, Afghanistan. Dan hebben de Ara Arabieren weer een gezamenlijke vijand... Waar ze zich op, uh, ja, ja, ja. op los kunnen... Maar goed, Obama uh, heeft natuurlijk wel als wereldmacht de grens gesteld. Dus dan moet hij nu ook handelen. Zo kun je het ook zeggen. Bent u er nog? Ah, volgens mij is de meneer er niet meer. Dan gaan we naar een andere beller toe. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag. Gaat uw gang? Uh, ja, eigenlijk... Uh, ik weet niet dat die uh, toen de tijd tussen Iran en Irak... Er was die, uh, uh, uh, zeg maar een echte chemische oorlog aan het gang. En daar hebben uh, de Irakezen, uh, zeg maar, Iran aangevallen met chemische wapen. En uh, niemand heeft iets gereageerd. En daarna is die ook Halakje En de kinderen zijn ook een slachtoffer geworden van de, van de chemische aanval van de Irakezen. En is ook niet echt is opgeschoten. Nee. En wat vindt u dan, dan dat er nu moet gebeuren? Dat, dat en wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Ja, het, ik bedoel... Dus... Ja... Lastig. Het, ja, het is, het is heel erg lastig. want okay. uh, Ik denk het niet dat die de bedoeling is dat er uh, iets goed komt uh, in, in die landen. Nee. Het lijkt dat die... Het uh, is een politiek aan het gang dat die hele Midden-Oosten... Uh, uh, in een grote oorlog betrekken. En, en, en de punt is dat hij in, in Syrië... Uh, uh, de bedoeling is dat hij echt tussen de uh, en Syrië... in een grote oorlog... Uh, uh, ja, zeg maar dat is waar komen. Assad en, op uit en, is. En, okay. en, en, ja, als, en als wij ook uh, zeg maar aan, aan, het, aan het voer uh, beginnen... dan ik denk ik dat hij alleen maar erger wordt. Dus... Duidelijk. Dank u wel. Tot zover de reacties van onze luisteraars. Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA. U heeft meegeluisterd. Het is een Arabisch conflict. Eigenlijk moet je er helemaal niet mee bemoeien, zei een van de bellers. Nou, je kunt niet zeggen tegen een gedeelte van de wereld... we hebben mooie ontstaan in de internationale gemeenschap. Maar je heeft wel helemaal gelijk... dat als alleen de westerse landen zouden ingrijpen op een gegeven moment... Um, en de Arabieren doen zelf niet mee... Ja, dan vraag je erom dat iedereen zich tegen het westen keert... En uh, ja, nabij verder van huis. Want hoe gek het ook klinkt... deze laatste spreker had natuurlijk wel gelijk... het conflict kan nog altijd erger worden. Ja. En de oorlog kan zich uitbreiden. Een aantal mensen noemden Israël. Nou ja, er werd gezegd... je krijgt zoveel instabiliteit in het hele Midden-Oosten op die manier. Nou, Dat dreigt op dit moment in heel veel scenario's. Dat er inderdaad een, wat groot, een, een nog grotere oorlog uitbreekt... tussen het Shiitische en het kamp. En allerlei fracties die daarin zitten. Want het, is ook niet allemaal één, één, één, één, het zijn ook niet twee genieten blokken. Um, en... Ja, dat, dat moeten we in ieder geval zien, zien te voorkomen. Dus als je handelingen, oorlogshandelingen doet, wat de VS en de Britten aan het voorbereiden zijn... Hè, waar ik het dus niet mee eens ben, uh -huh. ook niet met die stelling... Ja, dan moet je natuurlijk wel in de gaten hebben dat je het daarmee ook een heel stuk erger kunt maken. Ja, maar op het moment dat het heel gericht gaat gebeuren, wat, uh, wat twee bellers zeiden... van gericht op de doelen, dus op waar de wapens liggen... degenen die chemische wapens in bezit hebben, als je dat kunt realiseren. Dan moet je ingrijpen. Ja, dat zei de heer Maagraat. Oké, okay, nou stel je voor dat je de wapendepots met chemische wapens vernietigt. En dat je ze weet te vinden en dat je ze vernietigt. Dan nog is die oorlog niet afgelopen. En uh, die oorlog die gaat dan door. Um, wat heeft het dan precies opgelost? Ja, u zegt dat is ook geen, geen optie. Meer hulpverlening? Moeten we ons daar uh, voor in gaan zetten? Ja, ik denk dat we zeker een verantwoordelijkheid hebben... Uh, ook naar de omliggende landen. Al was dat maar alleen uit strategisch eigen plan. Uh, kijk, Turkije zit al aan zijn tax met 100.000 vluchtelingen. Maar een land als Jordanië of Libanon. of zelfs heel veel mensen die nu naar Irak vluchten. ook niet het toonbeeld van een, van een uh, stabiel land. Ja, die landen die hebben wel hulp nodig om die, uh, uh, om die vluchtelingen op te vangen. Ik dank u wel, Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij reageerde op de stelling het is goed dat de Amerikanen en Britten... aansturen op militair ingrijpen in Syrië. Nog even een laatste stand. 1136 mensen hebben gestemd. 27% eens met de stelling 73% is het oneens... en is dus voorlopig tegen militair ingrijpen van onze luisteraars. We kunnen nog heel de middag meestemmen via onze site www.stand.nl. Zometeen op Radio 1, de collega's van de EO. Veel plezier met dit is de dag.